4 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Bij de roof gisteren uit het Convent in Utrecht is niet de hele monstrans meegenomen, zegt de politie.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 De oppositie in de Tweede Kamer is geschrokken van de gang van zaken rond een rapport over ProRail. Morgen is er een debat over in de Kamer en SP-Kamerlid Bashir overweegt een kritische motie tegen staatssecretaris Mansveld. Uiteraard, afhankelijk van de uitkomst van het debat kan het zo zijn dat ik met een motie kom waar directe stemmingen over plaats moeten vinden. En daarmee bedoelt hij een motie van wantrouwen.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 Het weer vanavond een paar buien, maar vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In het kustgebied staat een harde tot stormachtige wind. Morgen vanuit het westen regen, in de middag kans op zon. Het wordt maximaal 9 graden en er staat opnieuw een stevige zuidwestenwind. ANB verkeersinformatie. Het is dus voorlopig even zaken om de A2 tussen Utrecht en Den Bos te mijden. Er is een flink ongeluk gebeurd op de brug bij Salbommel. Op die A2 staat een vrachtwagen dwars op de rijbaan. veroorzaakt in beide richtingen lange files. Op de A2 vanuit Den Bosch tussen de afrikerk Dril en Waardenburg 8 kilometer. De andere kant op vanuit Utrecht tussen Beest en Zalbommel 10. In beide richtingen zijn twee rijstroken dicht voor het bergen. Het verkeer kan in beide richtingen het beste omrijden via Os. En Nijmegen over de A59 en de A15. Dan een aanrijding op de A4, van Den Haag naar Amsterdam, bij Leidschendam 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En de A27, Breda richting Utrecht, bij de brug bij Gorkum 7 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk.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 Um, we hebben het hier eigenlijk een beetje onnatuurlijk warm in Nederland voor de tijd van het jaar. Ja. Een soort warmterecord zijn we uh -huh. aan het vestigen. Maar daar gaan wij het niet over hebben. We gaan het over het tegenovergestelde hebben. Ijzige koude in Siberië. En hoe het toch in vredesnaam mogelijk is dat de volkeren, want er zijn volkeren die daar leven, uh, de volkeren daar zo goed opgewassen zijn tegen die kou. Ja, dat vraag je je af, hè? want het kan dan wel een min 35 uh, graden onder nul worden of zo. En inderdaad, denk je van hoe doen ze dat? Want... Lijkt me met een berenvelletje of een stukje walvisvet red je het niet. En uh, Alexia uh, uh, Cardora heet ze, van de uh, Universiteit van Cambridge... voegt zich dat ook af. En wat ze gedaan heeft, is van uh, de tien van de twaalf inheemse volkeren... die in Siberië wonen, heeft ze DNA-samples genomen, testjes. Uh, uh, en uh, ze heeft gekeken of er in dat DNA genetische aanwijzingen zijn... Voor het feit dat die volkeren ja, zich dus daar wel staande houden in die extreme kou en ja heel verrassend uh, vond ze inderdaad dat er drie genen zijn die bij uh, de Siberische mensen actiever zijn die genen hebben natuurlijk altijd hele leuke namen zoals UCP1 en ENPP7 en nou wat mm -hmm. onuitspreekbaar. maar interessanter is van wat doen die genen ja, uh, nou zijn ja, een soort interne kacheltjes of zo. Dat ja. is wat je zou denken. Klopt, ja. Eengen nou, is betrokken bij het omzetten van vet in warmte. Heel efficiënt natuurlijk als je, als je in de kou woont. Uh, en maar die... dat betekent gewoon dat vet verbrand wordt. Maar dat doen wij toch allemaal? Ja, maar je kan ook vet verbranden omdat je het nodig hebt... om bijvoorbeeld je spieren te bewegen... omdat je hard wil hmm. nadenken bijvoorbeeld. Maar je kan ook vet verbranden om direct warmte te ja, genereren. Een ja. hmm. Interne kacheltje En dat gebeurt bij hen? Ja, dat gebeurt inderdaad daar Daarvoor bij... wordt de verbranding van dat vet voornamelijk gebruikt. Ja, en uh, bijvoorbeeld, ja. En uh, er zijn ook geen genen die zijn actief bijvoorbeeld bij de vertering van uh, um, vleesvet uit vlees en uit melkproducten. Nou ja, mm -hmm. daar leven die volken voornamelijk op, maar er zijn ook genen betrokken bij uh, het opwekken van een, een uh, zeg je dat, kippenvel, wat ook zorgt dat je warmte vasthoudt. Al die dingen maken dus eigenlijk dat zij opgewassen zijn tegen de extreme kou. Ja, In je blootje red je het nog steeds niet. Maar... En dat zijn genen die wij ook hebben, maar die bij hen meer actief zijn. Exact. Ja, ja. Ja. Ja. Want ik, ik vind het heel opmerkelijk, want ik, ik had altijd stiekem gedacht... dat mensen die uh, zoveel... want dit, dit gaat over een evolutieperiode van 25.000 jaar... Klopt, zei je uit voor de uitzending? Ja. ja. uitzending. Uh, dat, dat maakte dat mensen gewoon beter tegen de kou konden... en dat er geen speciale strategieën voor nodig waren... dat ze gewoon beter 50, min 50 konden hebben. Maar dat is dus niet zo. Er moet echt wat gebeuren. Ja, ik denk dat de combinatie is van... Hè, want wat ik net zei, als je daar in je blote billen rondloopt, dan we je nog steeds. Maar het maakt wel dat die extreme kou... die heeft ervoor gezorgd dat net de, denk ik, de volker of de mensen die daar wonen... die diegenen hadden die actiever zijn, een, een, een evolutionair voordeel hadden. En zich dus konden voorplanten, overleven. En het maakte dat de mensen die daar wonen die dat niet hadden... Maar ja, die, die, diegenen worden natuurlijk actiever... door de omstandigheden waarin die mensen leven... Dat zou je Nou ja, nou ja de kip de dat kippen en de dijven. Ja, dat is, dus een, ja goed, dat is een lang verhaal. Dat gaan niet, sorry, gaan we niet. Natuurlijke selectie ja. heet dat. Ach, dat maar goed, het. ja. Maar ja, betekent dat dan ook nou, of dat die mensen geen kou hebben? Nou, dat denk ik niet. Nou, ja, hebben ze het niet koud? Ja, ik denk wel dat ze het af en toe koud hebben. Maar wat ik meteen aan moest denken is er een, een documentaire die heet Nanook Revisited. En een van de laatste scènes is dat een, een hele bejaarde Eskimo op zijn sterfbed zegt dat hij zijn hele leven koud heeft. Echt ja, ja. ja. Dus ja. Ik denk dat ze het wel koud hebben. Okay. Goed. Oké, okay, Frederik Melman, dankjewel. Ger. Dan nu het buitenlandpanel. Bernhard Hamelburg, buitenlandcommentator en Amerika-kenner. En Ali Yazgili, buitenlandanalist... Voormalig van het Turkije-instituut. We beginnen even met het allerlaatste, jongste nieuws. En dat. Gaat hierover. Israëlische gevechtsvliegtuigen. Die hebben woensdag een doelwit bij de Syrisch-Libanese grens aangevallen. Bernhard, jij even dit feit. Maar er komt bij uh, dat het doelwit een konvooi geweest zou zijn. Dat wapens vervoerde. Uh, de generaal Avi Kogavi, dat, dat is de chef van de inlichtingendienst. Die spoorslag afgereisd naar Washington. voor overleg. Met, dat wordt hiermee in verband gebracht. En de schendingen van het Libanese lichaam door Israël zijn giga toegenomen de afgelopen 24 uur. Ja. Kortom, Bernard, is dit een opmaat naar ja, een groot, grootscheepse aanval op Syrië? Ik heb de antwoorden natuurlijk ook niet. Je kan alleen speculeren. Dat laatste is het enige wat ik begrijp. Want als ze een aanval willen doen, ja, dan heb je luchtactiviteit nodig. Dus dat dat 24 uur is opgebouwd, dat begrijp ik. En zo'n luchtaanval is nooit één ding. Dat zijn eerst verkenners en dan, dan gaat er een Ewex vliegtuig omhoog... met zo'n radar ding erop. Dus dat, dat kost even tijd. Er zijn verschillende dingen waar je aan denkt. Eén is een mogelijkheid dat uh, er een militie of een groep, van welke aard of wie dan ook... dat weet ik niet, vanuit Syrië naar Libanon trok. En je weet, de, de, de, dat machtsevenwicht is heel fragiel. Uh, Syrië beschouwt Libanon toch altijd nog als een soort provincie. En elke keer als er iets misgaat in de regio, waar dan ook... en door wat voor omstandigheden dat het nu ook is... dan dreigt Libanon altijd meteen te ontvlammen. Mm -hmm. En ik kan me voorstellen dat de Israëliërs in overleg misschien met de Amerikanen, en het sluit ook niet uit met de Fransen... want die spelen daar een hele grote rol, hebben gezegd... we moeten zorgen dat er geen grote wapentransporten komen... vanuit Syrië naar Libanon. Dat moeten we niet hebben, want dat is zo fragiel. Mogelijkheid één. Mogelijkheid twee is dat ze een van die gevreesde of of pakketten met chemische wapens ja. uh, te pakken hadden. Dat ja. ze door de Amerikanen spionage... hebben daarvoor gezegd. Als jullie dat gaan als doen, dat dan is het einde, einde oefening. Dat is einde oefening. En het kan dus vandaar. Ik de, in allebei de gevallen begrijp ik dat die Israëliërs zeggen. We hebben dat, ze hebben dat ongetwijfeld van tevoren met de Amerikanen overlegd, maar we gaan nu ook meteen naar Washington om de verdere strategie in dit probleem uit te praten. Dus Tuurlijk. ik begrijp het bericht, het is één van die twee, lijkt mij. Ja, en het is dus eigenlijk wat je zegt, elke beweging daar in dat gebied aan de grens met Libanon vanuit Syrië, wordt nou nauwlettend in de gaten gehouden en kan je wachten dat ze er een bom op laten vallen. Zonder dat ze misschien van tevoren nog weten wat het is, maar die bewegingen daar zijn al bedreigend genoeg. Ja, ik denk dat het antwoord ja is, Tessel. Dat het zo simpel is: als je, als je echt een beweging ziet met wapens, dan grijp je in. Ja. Ja. Ali, even kort, wat vind jij daarvan? Uh, vind yeah. je het ook verontrustend? Of? Nou ja, ik sluit mijn grote lijnen bij uh, Bernhard Annelies aan. Het mm. blijft natuurlijk speculeren. Maar ik, ik kan me voorstellen dat de Israëli... Uh, ten koste van alles willen vermijden... dat uh, chemische wapens of andere ja, soorten wapens... Ja. vanuit Syrië vervoerd worden. En ik lees hier in dit persbericht, zoals het opgesteld is... Uh, dat uh, ook uh, op dinsdag is er al contact geweest... Uh, tussen de Israël en de VS. Mm -hmm. Dus de Amerikanen waren vooraf uh, al op de hoogte. En we weten allemaal dat er nou ja, niet alleen een broodse evenwicht is... Af, tenminste, of tenminste voor zoveel een evenwicht is in Syrië, maar dat er zoveel verschillende milities uh, actief zijn. Het doet me bijna denken aan de situatie in Libië... zoals het is overgeslagen naar de regio in, uh, ja. in Noord-Afrika. Dat zien we hier eigenlijk bijna terug. Ja. Ja. We gaan even naar uh, Turkije en de Koerden. Uh, een, een poosje geleden waren de onderhandelingen... Tussen de, tussen de Turken en de Koerden onder leiding van Öcalan de koerdenleider over vredesbesprekingen enzovoort. En er wordt toch al gespeculeerd dat de Koerden misschien eenzijdig de strijd zouden staken. Nou, Hurriyet, een grote Turkse krant, meldt gisteren dat vanaf 1 februari de PKK, de organisatie, die partij van de Koerden, dat die de strijd opschort. Dat is niet uh, ermee kappen, maar dat is opschorten. Ja. Um, is dit een veelbelovende stap in dit conflict? Nou ja, het is een teken van goodwill, denk ik. Uh, we hebben uh, ook in het verleden al meerdere van dit soort aankondigingen gezien. Uh, maar feit is dat uh, er op hoog niveau wordt onderhandeld. Sterker nog, Eugelan uh, zelf is, zou rechtstreeks recht betrokken zijn bij onderhandelingen. Uh, dus je ziet, je ziet heel veel beweging om uh, um, in ieder geval zo snel mogelijk... tot een soort van politieke oplossing te komen. Hm. Dat kan ook niet anders als je naar de situatie in de regio kijkt. Ja. We zien dat er in noord irak in feite een de facto Koerdistan is mm -hmm. ontstaan... waar Turkije overigens goede economische en ook politieke banden mee onderhoudt. In Syrië, in Noord-Syrië, ook overwegend Koerdisch... zien we een hele infragiele situatie waarbij in feite ook Koerden... Uh, de overland zouden kunnen uh, hebben. Uh, en Turkije komt niet alleen dus, uh, komt dus intern met een, met een groot Koerdisch probleem, maar dat kan, gezien de fragiliteit in de regio. Uh, over een paar jaar ontaarden in een nog groter regionaal probleem. Want uh, met name de kwestie Irak is hierbij belangrijk. Je ziet dat de Koerden in Noord-Irak uh, nu al grote uh, tegenstellingen hebben, grote problemen hebben met de centrale regering in in Bagdad. En het valt niet uit te sluiten dat de Koerden in, van, van Noord-Irak zich uh, in de komende vijf tot tien jaar misschien wel onafhankelijk verklaren. Ja. Nou, dat werkt natuurlijk als een enorme trekpleister ja. op de economisch slechte ja. uh, situatie uh, van de koerden ja, in, uh, in Turkije zelf. Ja, mijn indruk is dat er een soort deal in de maak is, waarbij uh, Turkije zegt: we stoppen met die uh, regelmatige aanvallen in dat noord-Iraakse gedeelte in het zeg maar zeggen Koerdistan, het Iraakse Koerdistan, als jullie beloven geen rottigheid daar vandaan meer uit te halen, en als je in elk geval niet in het openbaar voortdurend dat streven naar één gezamenlijk koerdestand propageert. Als je dat even inslikt uh, en je neerlegt bij de situatie. dan kunnen we van weerskanten kunnen we ontdooien. En als dat zo is, denk ik dat ze dat ja. heel verstandig vinden. Het blijkt ook wel dat dat het is, want er was toch een soort vier ja. uh, toen ze net begonnen te praten, met het nog steeds gevangen zit in Öcalan. waarbij uh, Turkije. Dit eigenlijk min of meer ook als ijs had neergelegd. Jongens, eerst stoppen met, met knokken. En misschien zelfs ontwapenen. Er is ook een kleine militie die gezegd heeft dat we willen doen. En dan praten ja. we verder. Dus het is wat je zegt, het is goed wil kweken van de kans Ja, van de deur. Er is natuurlijk sprake van een roadmap. Maar vergis je niet, ook in Turkije zelf uh, uh, is er heel veel kritiek op deze stap van de regering. Om uh, zelf, sommig met, uh, of zelfs rechtstreeks met Öcalan te praten. Want die wordt in de, in de Turkse volksmond dus dat is dat een boeman. Ja. Uh, een grote terrorist. Dus oh. als je daar en lange tijd ook on, ontkent. Dat men daarmee in on onthandelingen was. Dus uh, de, de, de het, gevaar, het gevaar bestaat dat als de onthandelingen mislukken, dat het als een he, boemerang terugkeert op het uh, beleid van, van de AKP, ja. die, in feite, die in feite zijn nek uitsteekt. Maar iedereen is het erover eens, niet alleen vanwege de binnenlandse problematiek, maar belangrijk ook vanwege de regionale dimensie. Ja dat dit probleem uh, zo snel mogelijk eigenlijk, uh, ja, bij de, bij de hoors gevat moet ja. worden. Bernard, even het, het laatste nieuws over uh, Egypte. Enorm geweld, het loopt ook weer vreselijk uit de hand. Twee doden uh, dus lijkt weer, weer twee doden op het Tahirplein. Het laatste nieuws is dat de Egyptische leider Morsi... die spoorslag afgereisd naar Berlijn... heeft gesprek met Merkel gehad en die heeft daarin een verklaring gezegd... Egypte zal een rechtsstaat zijn, geen sprake van een dictatuur... geen sprake van dat de militairen de macht overnemen. Wat maakt nu dat hij dat nu doet. Nou, het verhaal is niet helemaal compleet... want hij zou ook naar Frankrijk gaan. Ja, dat is en dat heeft hij meteen afgezegd. Dus hij is alleen ja. maar heen en weer maar waarom naar? Maar ja. dus, om te beginnen, waarom naar Duitsland... en niet naar Washington? Oh, omdat uh, ik Morsi waarschijnlijk Duitsland ziet... als het belangrijkste Europese land. En omdat het ook een teken van zwakte zou zijn geweest... en zie alles dat afgezegd. Zij nou ja. dus hij moet ook de indruk wekken dat de dingen uh, doormarcheren. Wat op zichzelf ook natuurlijk wel juist is. Het probleem... Uh, is dat we, naar mijn idee, in Egypte de prijs betalen... voor ons, onze eigen gevoelens van logica en fatsoen. Er zijn verkiezingen geweest, wat je er ook over vindt. Er is een revolutie geweest, wat je er ook over vindt. Uh, waardoor de meerderheid uiteindelijk aan de macht is gekomen. Dat zijn moslimbroeders en aanverwanten. En nu... Um, hebben wij ook allemaal... De, rest, de hele wereld kijkt eigenlijk een beetje met spijt... want dat hadden we zo eigenlijk niet gehoopt en bedoeld. Dat mm. is een beetje wat er... en dat speelt in Egypte zelf ook. En als je luistert naar de oppositie die in de knel zit... die roept allemaal dingen... die inhoudelijk heel dicht bij ons gedachtegoed staan. Maar strikt genomen hebben ze ongelijk. Dat is het grote dilemma naar mijn idee mm -hmm. in yes. Egypte. Dus je moet... Het, ze hebben ook geen weg terug. Het is een af afgrijzelijke situatie. Ik vind dat Morsi fout op fout heeft gestapeld. Hij had niet zo snel die noodtoestand moeten afkondigen. Hij had niet zo snel die, uh, e eerst het, het, het, het, het gerechtshof moeten uitsluiten en dan weer moeten herstarten. Hij had niet moeten roepen, ik ga allerlei schurken uh, alsnog berechten, die zijn vrijgesproken. Ik sta boven de wet. Heeft niet die te doen. Ik de sta recht... boven de Dat ja. Had hij allemaal beter niet kunnen doen. En toch heb ik er wel enig begrip voor. En ik, hoe gek het ook klinkt, het is een drama. Het ontwikkelt zich heel anders. Het is helemaal niet die mooie revolutie. Mensen hebben meer honger dan ooit. Er is geen handel meer, gaat van alles en nog wat mis. Ja. Toch heb ik de indruk dat ze hier doorheen moeten... en dat er toch een kans is dat het wel redelijk ja. afloopt. En er is één heel groot belangrijk ding waarom die zijn ogen toch op de bal houdt. En dat heet Suezkanaal. Dat is hun grootste ja. bron van inkomsten. Mm -hmm. En linksom of rechtsom wil hij zorgen dat dat in elk geval... de integriteit van de internationale deal... namelijk dat het kanaal altijd open is... dat dat wordt gewaarborgd. Ja. Die, geruststellende, Ali, die geruststellende woorden van Morsi in, in Berlijn... is dat ook om steun uh, te genereren? Meer steun? Of is hij ergens anders bang voor? Want het viel me zo op dat hij zo heel duidelijk zegt... We, wees maar niet bang, Egypte blijft een rechtsstaat. Nou ja kun je afvragen in hoeverre um, Morsi's woorden oprecht waren. En ik denk dat met name uh, deze vraagtekens worden gesteld door, he, door de oppositie. Van wat voor kleur dan ook. Zij hebben natuurlijk heel goed gekeken naar uh, de islamitische revolutie onder he, Khomeini, Iran. Waar in feite ook in eerste instantie een soort van brede mm -hmm. uh, uh, samenwerking was tussen fundamentalisten enerzijds en een hele uh, uh, reeds uh, oppositie, uh, pluriforme uh, progressieve groeperingen anderzijds. Na de revolutie grepen de fundamentalisten de macht. En maak de andere mond dood. Ik denk dat de oppositie in, in Egypte heel goed daarnaar heeft gekeken. En eigenlijk in de, he, de eerste fouten die Moshe op, op elkaar stapelde, ja. uh, al voldoende bewijs zag dat dit ook zo'n dreiging te gebeuren in Egypte. En uh, zo snel mogelijk uh, daar ja, in opstand tegen te probeert te, te komen. Uh, een andere dimensie is, het gaat inderdaad steeds met Egypte. Het Suez-kanaal is, uh, is essentieel. Uh, maar op dit moment uh, is Egypte ook afhankelijk eigenlijk van een IMF-deal. Um, die IMF-deal gaat dus gepaard met grote bezuinigingen op de brandstofsubsidies, op grote voedselsubsidies. Ja, dat eh, betekent eigenlijk dat er nog meer eh, onrust in het verschiet ligt. Maar zou je zeggen, ben je het dan eens met wat Bernhard eigenlijk schetst, die zegt, je moet eerst door dit diepe dal heen. Ik bedoel, dat, dat is nu helemaal. wij denken dat je in twee minuten een democratische heilstaat hebt gebouwd. Dat gaat nu helemaal niet zo. Maar ook de oppositie zou dat eigenlijk moeten erkennen. Dat eh, er even een periode van, van wat minder en moeizaam is, maar dat het daarna beter zou kunnen gaan. El Baradij heeft of daar vandaag ook gezegd dat hij wel degelijk wil gaan praten hè, met, met Morsi. liberale op oppositie. Vindt dat het, dat de oppositie ja. het zou goed Maar denk zijn je, vind je dat de oppositie eigenlijk geduld moet tonen... en niet meteen moet zeggen, oh, het loopt helemaal mis? Nou, ik kan me voorstellen dat de oppositie geen geduld toont. Met name door de stappen die Morsi heeft mm -hmm. genomen... en met hun uh, lessen uit het verleden... Uh, de enige um, weg uh, uit deze impasse, volgens mij, is voor Egypte... dat Morsi even pas op de plaats maakt. Hij is inderdaad democratisch gekozen. Uh, hij vormt niet eenmaal de meerderheid. Het Morsi-moederschap heeft gewonnen. Uh, maar de enige wijze waarop hij... Uh, daadwerkelijk ook Egypte uit, uh, naar een soort van stabiliteit kan brengen... is als hij, als hij een handreiking doet. Ja. Ook naar de oppositie. Dat kan zijn... Ik, wil niet, ik weet niet of je moet spreken van uh, of een soort van nationale regering... maar in ieder geval een handreiking. Een, een betekenisvolle handreiking. Hij, ja. zou, hij zou heel verstandig aan doen... Ja. om uh, een paar ministers te benoemen uit de oppositie. Dat nee. is dan niet een regering van nationale eenheid. Dat is de truc die de Amerikanen ook altijd toepassen. Ja. Ja. Er komt nu een republikeinse ja. minister van Defensie... dus het allemaal doorgaat. Dat zijn hele handige dingen... Om een, in de samenleving het democratische proces op gang te houden. En dat zouden ze moeten doen. Ja. Ja. En even aansluitend op wat je. Zei, Timmermans heeft vanmorgen, geloof ik, vanmiddag dat van in de Tweede Zaken, Kamer ja. uh, daar ook iets over gezegd. En ook ja eigenlijk aangegeven dat hij het onverstandig zou vinden om de financiële toezeggingen aan Egypte nu al in te trekken. Ja, ja. Dus ook die, die, die, die denkt volgens mij volgens diezelfde structuur het is allemaal heel rot, maar laten we nou niet meteen de plucht eruit trekken en die Morsi helemaal tegen de muur drukken, want dat gaat zeker mis. Ja. Oké, okay, dan de strijd tegen de, tegen de moslimfundamentalisten in Mali en omgeving. De, de, de Amerikanen die tot nu toe gezegd hebben, wij leveren transportsteun, hè? transporttoestellen voor hè, zo ondersteunen wij de Fransen, maar verder gaan wij niet. Die hebben nu gezegd: wij gaan een spionagebasis inrichten in dat hele gebied daar. In Niger. In, in Niger. In Niger ja. Ja. En we bestrijken daarmee de hele Sahel. En dat, ze gebruiken alle soorten drones en de U2. Ik wist niet dat het ding nog bestond. Ja, van Kerry Bowers. Dat ding is vast 50 jaar ja. oud meer. Ja, nee. Nou ja, anyway, het zal wel een nieuwe versie zijn. Maar wat beweegt de Amerikanen om ineens zo'n draai te maken? Het, is niet, het zijn niet alleen de Amerikanen, het is een groot deel van de wereld, volgens mij, inclusief de Russen in dit geval, die zich grote zorgen maken. Dat hele verhaal in Mali is wat ik steeds noem... de dark side of the moon van mm -hmm. het Libië-verhaal. He, die die Tuaregs die een volk zijn... en een soort vage claim hadden op Noord-Mali. En nu plotseling als huursoldaten terugkeerden uit het leger van Goed bewapend. Gaddafi. En al die wapens meenamen. Ja. En nu plotseling ja. zeiden bij nader inzien... is het niet een vage droom, maar iets concreets. We pikken dit gebied in. Die Tuaregs bestaan uit... Salafisten en uit compleet liberale denkende mensen. Die, er zijn allerlei groepen die zich daarbij hebben aangesloten. En daarbij zitten Al-Qaeda-achtige groeperingen en jihadisten. En dat is waar de Fransen die hebben ook andere redenen hoor... maar de Fransen en de Britten en de Amerikanen... en ik denk eigenlijk de rest van de wereld... zou ook zo'n zorgen over maakt. Vandaar ook dat die resolutie in de Veiligheidsraad over mm -hmm. Noord-Mali... eigenlijk zonder enig probleem is aangenomen. Dat maak je tegenwoordig niet meer zo vaak mee... Ja. dat de Russen en de Chinezen zoiets steunen. En het gaat erom... Die, dit soort groepen, hè, dus wat we maar zeggen, het internationale terrorisme... hoe je het ook definieert, dat vestigt zich steeds in de zwakste plekken. Dus dat zwerft. En dat zie je in Jemen, en dan in Somalië... en nu weer hier. Afghanistan. Afghanistan. Ja. En elke keer is zoiets gebeurd. En de Amerikanen hebben dus nu een nieuw, nieuw speeltje, dat zijn die drones... Dus die zijn in Niger, en volgens mij ook in Noord-Afrika... gaan ze dat doen, daar las ik iets over in de New York Times... gaan ze een aantal basis inrichten... zodat ze met op een flipperkastachtige manier... in de gaten kunnen houden wie daar zitten en wie het zijn. Ja. Hm. Ah. Ja. Goed. Laten we dan, uh, nu we toch in Amerika uh, zijn beland... voor een deel althans, het even hebben over John Kerry. Dat wordt de nieuwe minister van uh, Buitenlandse Zaken. Hij was uh, presidentskandidaat, hij heeft het verloren van Bush in 2004. En nu... Uh, Komt hij dan toch weer als, uh, als lid van de Democratische Partij? Komt in de regering, buitenlandse zaken. Wat moet je van hem verwachten, Bernard? Um, Bijvoorbeeld is... dat hij zich heel erg gaat richten op dit gebied? Op, dat, nee. op, de, op, oh, ja. op de Maghreb oh, absoluut, en Noord-Afrika? Absoluut, absoluut. Ja? Ik, nou ja, ik zeg, wat moet je van hem verwachten... en van het Amerikaanse buitenlands beleid? Die vragen zijn, liggen aan elkaar, maar niet, zijn niet helemaal hetzelfde. In de eerste plaats, John Kerry is een man zonder vijanden... in de Amerikaanse politiek. Dat is altijd prettig. Uh, en misschien je... wel een wonder. Dat, ja, dat komt wel vaker voor. Oh, maar het is eigenlijk een beetje het Timmermans effect, als ik het zo mag zeggen. Mm. Die, die, die is ook eigenlijk met gejuich binnengehaald door, door, door Nederlanders van alle politieke kleuren. Dachten dat is een man die spreekt zeven talen, is een goede ja. uh, minister van buitenlandse zaken, zet zich in, is Europees denkend, allerlei dingen die we leuk vinden. En zo is het met Kerry ook een beetje. Het is een moderne man, het is een gematigde man, het is een hele uh, behendige uh, onderhandelaar, het is een aristocraat, aros hij weet hoe je... En hij heeft internationale ervaring, ongelooflijk het kennis, want dit dit is zijn passie als een hele leven, ja. het is een soort kroon op zijn werk, dus de ja. keuze is goed. Nu het beleid, dat is een andere kwestie. En daar, daar ben ik wat minder. Uh, we zeggen dat niet. Heel veel mensen zeggen Obama gaat in zijn tweede termijn, dan heeft hij niks meer te verliezen. Zich veel meer bemoeien met het buitenland. Ik twijfel daar zeer aan. En en, en, en specifiek bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. Ik geloof er niks van dat hij dat hij zo vreselijk gaat inspannen voor dat Midden-Oosten. Het interesseert hem niet meer zoveel. Hmm. Wel dit, hè, Afrika, want dat is een nieuw probleem. Mm -hmm. en het Wel in... het Verre Oosten. Ja. Maar het, het, dus ik denk dat je... Het, het, ik ken hier prachtige, fantastische minister van buitenlandse zaken... maar je moet er geen wonderen van verwachten... Nee. vanuit ons belang en onze perspectief. Jas Jaskili, denk je ook niet dat hij ergens een verschil gaat maken... in het Midden-Oosten of waar ook? Nee, ik... Um... Um, de verwachting was dat, hij, dat Obama in zijn tweede termijn wellicht iets meer druk zou uh, leggen bij, uh, bij Israël. Met name vanwege zijn inzettingenbeleid. Ja. Uh, in alle eerlijkheid, ik denk dat um, uh, Obama uh, de, ook in zijn tweede termijn... dat blijkt ook uit zijn daad, uh, eigenlijk in mm -hmm. de eerste paar weken. Vooral focus op de agenda. Daarmee wil hij de, de analen ingaan. Uh, en als je naar Kerry's kijkt, als je dan kijkt naar zijn uh, hoorzittingen... elke een um, kandidaat wordt eigenlijk, uh, ja, uh, uh, als zijn nieren worden geproefd bij een tijdens een hoorzitting. Daarbij heeft um, Kerry eigenlijk al aangegeven dat je geen hele grote dingen van de VS moet verwachten. Het, uh, de Amerikaanse macht is veranderd, de Amerikaanse invloed is veranderd, en hij uh, uh, bracht Maar zo'n ding in, in Mali of in Niger, zo'n zo spionagebasis, dat is toch een behoorlijke investering, een behoorlijke met geen bleid, investering. Maar dat is geen beleid, dat is een reactie. Ja, ja. Beleid zou zijn als je, vooral, voordat je in Libië uh, ingrijpt, voordat je uh, in Nederland je grijpt, al een plan hebt uiteengezet. Mm -hmm. Dit is wat de Amerikanen de laatste tien jaar hebben gedaan: is reactie laten volgen. Mm. Wat wel wellicht wel de aankondiging van beleid is, is wat, uh, wat Kerry aangaf. Uh, hij pleit voor economisch patriotisme ja. in, zijn, in zijn hoorzitting. En tegelijkertijd gaf hij aan dat uh, in zijn visie Amerika veel meer. Uh, uh, inzet moest tonen op die strijd om bestaansmiddelen die, in de, komende, die de komende tien jaar zullen kenmerken. Nou ja, dat geeft te laat ja. strijd, economisch patriotisme. Ja. Het is het Amerikaanse belang. Ja, ja, ja, en, dat, ja. Nou, en dat het, wat dat betreft dus ook inderdaad veel meer op, het, op Azië gericht ja. zal zijn dan op het Midden-Oosten. Want ze zijn niet meer zo afhankelijk van de olie ja. daar. Ze denken, als jullie geen vrede willen bekijken, maar dan maar niet. Ja. Goeiedag, dan gaan we ergens anders in. Ja, uh, Obama gaat zich meer op binnenland richten, Bernard, zei, zei net. Uh, nou, je net. Nou, uh, dan worden we bediend, want hij gaat nu echt serieus werk maken... van een algemene pardonregeling voor 11 miljoen illegalen ja. in, in zijn land. Ja. Uh, gaat hem dat lukken? Gaat hij de Republikeinen meekrijgen? Of heeft hij die niet nou, nie, nie eens nodig daarvoor? Jawel, wel zeker. Ja. Uh, het grappige van dit verhaal is dat het plan is van zijn voorganger, van Bush. Huh? En dat is een van de weinigen... Laat het nou maar zeggen, echt progressieve gedachten geweest. die Bush heeft gehad in die acht jaar. en waar hij ook heel fanatiek mee aan de slag is gegaan. en dat is stuk gelopen op een campagne in de media, vooral. CNN heeft daar een idiote rol in gespeeld. Um, uh, en ook. Die campagne, ook ook democratische congresleden die zich daar geweldig tegen verzetten. Dus het verzet tegen dat generaal, pardon. Je praat over 11 tot 12 miljoen voornamelijk Latino's. en dan weer voornamelijk Mexicanen. Die mensen zijn om die kun je niet meer wegdenken uit de samenleving nee. die er storten. En Bush heeft al pogingen gedaan om uh, dat generaal pardon voor elkaar te krijgen. En uh, Obama speelt het wat handiger. Dus die heeft eerst nu overlegd met de Republikeinse partij. Die zijn met een soort voorstel gekomen. En daar haakt hij nu op in. Dus ik weet niet of het lukt. Ik heb goede hoop. Het moet in elk geval. En ik vind het ook wel... We hebben die discussies ook gehad over generaal, pardon... dat zijn pijnlijke, ook emotionele dingen. Ik denk dat het moet gebeuren en ik zou toejuichen als het gebeurt. Maar of het lukt, weet ik niet. En het is ook altijd uit electorale overwegingen natuurlijk toch handig... Eh. want het is een heel groot stempotentieel, Zeker, toch? en er zijn natuurlijk over twee jaar weer tussentijds verkiezingen. Ja. En dat is in een districtenstelsel tellen dit soort dingen enorm. Ja. Ali, heel kort... Nou ja, ik, ik... Ik ben het niet helemaal eens met... met uh, historisch klopt het natuurlijk wel. Maar op dit moment komt het grootste verzet tegen die legalisatie van die, uh, van die uh, migranten. Komt vanuit de republikeinen. Die hebben te maken met heel veel verzet intern. Wat volgens mij met name de drijfveer was voor Obama en voor de democraten... om um, dit beleid eigenlijk aan te steunen... is uh, dat zij... Uh, er is een soort van nieuwe electorale uh, generatie... aan. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, aan, aan de macht. Ik bedoel, denk aan een millennium-generatie, gays, uh, uh, uh, lesbiennes, uh, progressieveringen. Dat is, dat zijn, op dit moment zijn, dat is dat de meerderheid als je het vergelijkt met de traditionele hè, uh, evangelische, christelijke uh, meerderheid die altijd de Republikeinen aan de macht hield. Dus dat verklaart volgens mij deze wijziging, geval bij de Democraten en wellicht ook bij de Republikeinen. Ali Jasky, die hoorde u als laatste. Hartelijk bedankt. En Bernard habbo ook bedankt. Snel bedankt. naar Tim Overdiek voor de onderwerpen in het Radio 1-journaal. En veel nieuws uit Binnen- en Buitenland komt via Den Haag tot ons. Wat te denken over Syrië, de oerwoudgeluiden bij FC Den Bosch... het zoveelste hoofdstuk dat ProRail aan het schrijven is... de koopkracht, ook die onbelangrijk van ouderen. Uh, heel veel tweede, tweede Kamerleden en de minister van Buitenlandse Zaken... zeggen er van alles over. Dat gaan we allemaal handzaam schiften de komende twee uur. Nou, hangt er hangt nog een hoop in de lucht eigenlijk. Maar dat gaat allemaal keurig landen naar de hoofdpunten van de nieuws... die u krijgt van Renate Evers. Radio 1. NOS -journaal. Een van de verdachten in de schilderijenroofzaak uit de kunsthal heeft bekend dat hij de schilderijen heeft gezien. De Roemeense politie denkt dat hij bemiddelaar was bij de verkoop van twee schilderijen. De verdachte zegt dat hij op een bijeenkomst was waar iemand de werken probeerde te verkopen, maar dat lukte niet, zegt hij. De SP overweegt een motie van wantrouwen in te dienen tegen staatssecretaris Mansveld. Morgen debatteert de Kamer over de gang van zaken rond een kritisch rapport over ProRail. Mansveld zou dat rapport maandenlang hebben achtergehouden. De Amerikaanse economie is voor het eerst in 3,5 jaar gekrompen. Analisten hadden op een kleine groei gerekend. De krimp komt vooral doordat er flink is bezuinigd op defensie. Om het begrotingstekort terug te dringen gaan de belastingen in de VS omhoog en de overheidsuitgaven omlaag. En oud-Kamerlid Ineke van Gent van GroenLinks... gaat werken bij de Nederlandse spoorwegen. Ze wordt regiodirecteur Noordoost. Van Gent was als Kamerlid vaak kritisch over het functioneren van de NS. En tot zover het nieuws van dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Het probleem in deze avondspits zitten duidelijk op de A2 bij Salbommel en de A27 bij Gorkum. Op de A2 daar staat in beide richtingen een lange file bij Salbommel. Dat komt omdat er een vrachtwagen dwars op de rijbaan staat... Vide vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zalbommel 12 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. De andere kant op vanuit Den Bosch 10 kilometer voor Waardenburg. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. Verkeer van Utrecht naar Den Bosch dat omrijdt via de A27, komt in een hele lange file terecht tussen Hagenstein en Gorkum. De andere kant op is het alternatief de route via Os en Nijmegen over de A59.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 Goedemiddag. Racisme op de voetbaltribune. Ontoelaatbaar, onacceptabel zijn de woorden die weer klinken... naar de oerwoudgeluiden bij FC Den Bosch gisteravond. was respect niet het sleutelwoord naar de winterstop. Centrale vraag vanmiddag hoe dus hierop te reageren. Bodemverzakking in Groningen, schade aan huizen. Dan hebben we het niet zoals u misschien denkt over gasboring, maar over zoutwinning. Oorzaak en gevolg zijn hier onderwerp van discussie. Die voeren wij vanmiddag ook met bewoners en gedeputeerden. Moeder en zoon hebben we nog niet gezien sinds de mededeling maandagavond. De schoondochter wel. En ze sprak ook heel kort, maar u weet op dit moment is elk woord van de Oranjes nieuwswaardig. U hoort Prinses Maxima, dit Radio 1. -journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Oerwoudgeluiden op de voetbaltribunes. Het klinkt als nieuws uit lang vervlogen tijden. Maar gisteravond maakten FC Den Bosch supporters zich er schuldig aan. AZ-speler Josie Altidoor was het mikpunt. Gijs de Jong, manager competitiezaken bij de KVB. Goedemiddag. Goedemiddag. Heb je wel contact opgenomen met Den Bos, met AZ of met Altidoor zelf? Nee, nou niet met de speler. We hebben wel uh, geprobeerd contact te krijgen met, uh, met de club. In ieder geval met FC Den Bosch. Uh, maar dat is op de hele niet gelukt. Um, uh, maar ik verwacht dat het wel uh, op korte termijn plaats zal vinden. Wat zullen dan de woorden van de KVB zijn naar FC Den Bosch? Nou, in, in dit geval wil ik in ieder geval richting uh, de club aangeven. Uh, uh, qua, qua contact van of ze ook ergens mee kunnen helpen. Want uh, mijn telefoon is even los van, uh, van het uh, rechtelijke traject. Uh, maar het zou meer gaan naar de directie van de club uh, uh, om te vragen hoe ze dit ervaren hebben. Hoe ervaart u het? Het was heel pijnlijk, in de zin dat we de bekerronde ook nog eens in teken van sportiviteit en respect staan. Uh, uh, ja, en we, we zeg maar de, deze gedragingen niet passen bij de manier waarop wij uh, graag zien dat het voetbal beleefd wordt. Had de wedstrijd gestaakt moeten worden, als we even terugblikken? Dat, dat is een lastig oordeel, dat is ook iets wat nu zeg maar, voor ligt bij, uh, bij de terugrechtelijke organen, bij de aanklagen, bij de terugcommissie. Uh, uh, en uh, waar ook altijd zeg maar, de mening van de burgemeester en de lokale politie van belang is. Want er zit natuurlijk ook een nadrukkelijk uh, openbare aspect aan vast. Het feit dat toch die oerwoudgeluiden op de tribunes te horen waren. Zou het dan niet zo zijn, moeten zijn dat de scheidsrechter een, een soort zero tolerance beleid hanteert en meteen de wedstrijd staakt? Zou dat een boodschap van de KVB kunnen of moeten zijn? Uh, nee, denk ik niet. We hebben een aantal jaar geleden er hele duidelijke afspraken over gemaakt. In het verleden was het inderdaad de scheidsrechter die dit moest beslissen. Uh, en we hebben een aantal jaar geleden afgesproken dat uh, inderdaad de scheidsrechter op het moment dat de speler aangeeft dat hij niet kan functioneren. Of als hij zelf vindt dat hij niet kan functioneren. Uh, dan kan hij de wedstrijd stilleggen voor overleg. Uh, maar daarbuiten, voor het geval als dit als de speler zegt hij kan voetballen en de club zegt hij kan voetballen. Dan is het principe aan de thijspelende club, dus in dit geval een FC Den Bosch, uh, om passende maatregelen te nemen. Is het denkbaar om die uh, afspraken van een aantal jaar geleden aan te passen als je kijkt naar uh, de dood van de grensrechter in Almere? Uh, u, u gaf het zelf aan, het woord respect, wat sinds de winterstop zo'n belangrijke rol is, om daar nu, na dit incident, uh, nieuwe afspraken over te maken? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het juist heel goed is dat de thijspelende club zich verantwoordelijk voelt. Die zijn gastheer voor een voor tegenstander. Voor de spelers van de tegenstander. Voor de supporters van de tegenstander. En uh, dat lijkt me verantwoordelijk verantwoordelijkheid. Die juist waarbij de thuisspelende club hoort te liggen. Zo dus we kijken naar de supporters van de thuisspelende club. Het CDA-Kamerlid Madeleine van Torenburg zei. Bij Omroep Brabant. Dat er supporters in het stadion zaten. Die eigenlijk een stadionverbod hebben. Klopt dat? Ja dat, dat kan ik niet beoordelen. Dat zou moeten blijken uit de rapportages. Die we, die we zullen ontvangen. Uh, maar ik vind ook. Uh, ja, gevaarlijk om daar al te veel op vooruit te lopen. Doe ik ben, ben er niet zelf aanwezig geweest, dus uh, daar kan ik niet over oordelen. Um, zij was daar wel aanwezig, sprak daar met mensen in de afloop. Um, als dat zo is, is er dan meer denkbaar richting FC De Bos, behalve begrip dat hier ook de verantwoordelijkheid van de club in het geding is? Uh, nou ja, kijk, binnen, binnen de KVB hebben we een onafhankelijke aanklager en een onafhankelijke terugcommissie... Die, die krijgen nu de rapportages van uh, de arbitrage... maar ook van beide uh, clubs uh, zullen ze ontvangen. En die moeten daar ook oordelen. En waar zij over oordelen is eigenlijk... heeft de club er alles voor, tijdens en na afloop van de wedstrijd aan gedaan... Uh, om deze wedstrijd in goede banen te leiden. En, en dat is wat zij gaan beoordelen. Noem het pijnlijk. Is het ook frustrerend als je bedenkt dat het telkens al die jaren... om zo'n klein club en supporters gaat die zich nergens wat van aantrekt? Uh, wat doe je als KNVB om juist die onbereikbare groep toch te bereiken? Niet, hè? Want, want als je gefrustreerd raakt, dan moet je iets anders gaan doen. En ik haal altijd nog heel veel plezier en beleving in alle wedstrijden die goed gaan. En uh, van alle wedstrijden uh, waar veel mensen van genieten. Of het in de stages is, of de mensen die zelf voetballen. Dus, dus dat zeker niet. Uh, maar tuurlijk is het zo dat we, uh, uh, we er wel van kunnen balen, zeg maar. Dat we deze kleine groep niet altijd goed te pakken krijgen. En uh, ja, dit gedrag is natuurlijk onacceptabel, onbegrijpelijk. En ben we het denken over eens. Maar het gaat er nu om uh, hoe, je, hoe je deze groep uh, ja, aan kan pakken. Gijs de Jong, manager Competitiezaken bij de KNVB. Dank u hartelijk. Weer een probleem erbij voor staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Ze melden niet aan de Tweede Kamer dat er op haar ministerie een rapport ligt... waarin staat dat de zeer lage prijzen waarvoor het spoor onderhoud wordt gedaan... tot gevaarlijke situaties op het spoor kan leiden. In Den Haag, Hans, Andringa, Hans heeft staatssecretaris Mansveld... want daar gaat het natuurlijk om, hè, heeft zij dit bewust niet gemeld aan de Kamer? Nou, dat zou een heel riskante uh, strategie zijn van uh, de staatssecretaris. Het gebeurde in uh, december vorig jaar. Toen zat ze nog uh, nou, redelijk uh, kerstvers uh, op haar stoel in het ministerie. Dus het kan zijn dat uh, aan de stroom en informatie dat dit door is uh, geglipt. Dan zou het een foutje van haar ambtenaren zijn geweest. Maar het probleem voor Mansveld is natuurlijk wel dat zij politiek verantwoordelijk is... en nu wel uh, voor de Kamer zich moet verantwoorden. Voor het rapport, wat staat erin? Nou, in 2008 is uh, ProRail begonnen met het aanbesteden van onderhoudswerk. En uh, dat houden ze in dat meerdere bedrijven daarop uh, kunnen bieden. En dat heeft uh, volgens de betrokken bedrijven... en dat wordt eigenlijk ook wel bevestigd in dat rapport... geleid tot een uh, race to the bottom. Dus hoe lager, hoe beter, hoe lager, hoe beter. En dat leidt eigenlijk tot, uh, ja, tot onrealistische prijzen... als je kijkt wat er voor dat werk allemaal gedaan moet worden. Uh, een voorbeeld is het bedrijf Structon. Die zegt, uh, wij deden het onderhoudswerk in de omgeving van het station Amersfoort. En wij deden dat voor een bepaald bedrag. En nu is datzelfde werk is uitbesteed aan een bedrijf. Die doet het werk dat wij deden voor 18% van het bedrag waar wij het voor deden. En je kan je dus afvragen of dat nog wel realistische prijzen zijn. Die verhalen die zongen al een beetje rond, er waren al signalen van. En dus vroeg de Kamer in december vorig jaar aan de staatssecretaris... hoe zit dat nu allemaal precies? En toen had ze moeten melden dat het rapport bij haar op het ministerie... dit eigenlijk ook al wel bevestigde. En daarom is de Kamer nu eh, boos. Bijvoorbeeld CDA en D66. Nou, als de Kamer aan de staatssecretaris vraagt... bent u bekend met de problemen? Uh, en de staatssecretaris zegt eigenlijk... Er is onvoldoende bewijs dat er problemen zijn, terwijl ze dat bewijs wel heeft. Ja, dan informeert ze de Kamer niet op de juiste manier. En dat kan niet. Dit rapport geeft aan dat de nieuwe aanbesteding leidt... dat bedrijven uh, uh, bepaalde verstoringen die zij wel zien niet melden... omdat zij daar niet verantwoordelijk voor zijn. En dat leidt tot onveilige situaties. En zo tot drie, vier keer toe constateert de inspectie op vier punten... dat dit kan leiden tot onveilige situaties. Ja, Hans, de oppositiepartijen kijken natuurlijk naar de staatssecretaris en minister schuld... Eh, respectievelijk van de PvdA en de VVD. Wat zeggen hun eigen partijen in de Tweede Kamer? Ja, die kijken nog een beetje de kat uit de boom. Want uh, kijk, het gaat de Kamer er wel om... dat zij een punt wil maken bij de staatssecretaris voor informatie. Moeten wij op u kunnen vertrouwen. Dus u moet met alle informatie komen waar wij om vragen. Maar ja, de Partij van de Arbeid en ook de VVD... die staan er natuurlijk niet om te springen... om hun eigen ministers uh, nu al in een uh, verkeerd daglicht te zetten. En uh, ja, de minister heeft al wel gezegd... van uh, het spijt mij in een brief aan de Kamer. En dat lijkt voor deze twee partijen op dit moment uh, voldoende te zijn. En als je bijvoorbeeld bij de Partij van de Arbeid vraagt... Van, hoe zitten jullie er nou in? Dan zeggen ze, nou, voorlopig nog niks aan de hand met onze bewindspersonen. En die lage prijzen, dat zegt ook helemaal niet alles... over de geleverde kwaliteit van die bedrijven aan het spoor. We moeten goed opletten dat het uh, onderhoud wat nu goedkoper wordt aanbesteed, nog steeds goed is. Maar ik vraag me ook wel af waarom er in het verleden dan kennelijk te veel betaald is. En wat er met dat geld gebeurd is, wat die bedrijven geïnt hebben. Want er zijn nieuwe spelers op de markt die het goedkoper doen. Ik weet niet hoe dat ging vroeger. Maar ik vraag me wel af: is het zo dat er te veel betaald is? En het vraagt zich af, Duco Hoogland van de PvdA. Uh, Hans, is al duidelijk wanneer dit zal worden uitgevochten tussen de Tweede Kamer en Mansveld? Ja, dat is uh, vanmiddag uh, afgesproken. Dat uh, gaat morgenmiddag gebeuren om vier uur. Als de, staatssecretaris, als de staatssecretaris Mansveld tenminste terug is uit Brussel. Want daar heeft ze overleg over een ander hoofdpijndossier. De Vira. Groningse hoofdpijn, zo klinkt het. Uh, Hans, daar in de Haag. Groningse hoofdpijn, ja. Heel goed <laughs> bij deze staatssecretaris. Dank je. Bruce Springsteen, I'm on Fire, op weg naar straks een verslag van het eerste optreden van Prinses Maxima na de mededeling. Meneer Meijer was erbij, maar eerst dus Bruce Springsteen. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad design.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 voor wereld kom je als je in een asielzoekerscentrum zit? Jaap van Heusden maakte er een film over. Straks een gesprek met de maker. Vanmiddag voor u bij de HWB. Wijnand Zwaan, Wijnand, Wijnand. Goedemiddag. Goedemiddag, Tim. De A2. Den Bosch-Utrecht zijn grote problemen. En dat blijft zo deze hele avond spits. Een anderhalf uur geleden ging er een vrachtwagen dwars door de middenberm bij Zalbommel. Het veroorzaakt in beide richtingen 12 kilometer file. Zowel vanuit Utrecht als vanuit Den Bosch Meid dus die weg. En omrijden kan het beste via Os en Nijmegen over de A59. die nou, omrijdt over de A27 komt bedrogen uit. In beide richtingen staan er lange files voor de brug bij Gork. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. Het wordt een drukke, maar leuke tijd waarin veel werk is te doen. Dat zei Prinses Maxima in reactie op het aftreden van koningin Beatrix. Ze zei dat na afloop van een internationaal congres over voedselveiligheid in Amsterdam... waar zij een van de sprekers was. Daar was natuurlijk ook Meneer Rui Meijer. Het leek op het eerste gezicht een dag zoals we de afgelopen jaren zoveel hebben gezien. Prinses Maxima op werkbezoek. Vandaag naar het congres Feeding the World in het Hilton in Amsterdam. Maar bij de ontvangst buiten blijkt al snel dat het toch anders is dan het was. Veel journalisten die vragen roepen naar de prinses... want het is haar eerste openbare optreden na de aankondiging van koningin Beatrix. Tenminste, waar wij als pers bij zijn. Maar geen antwoorden, de prinses loopt de pers voorbij. Alle aandacht kennelijk gericht op de inhoud. Hallo naar onze vierde Feeding the World Conference... Een congres over voedselveiligheid in de wereld. Ze is er in haar functie als VN-ambassadeur. Op een kleine verwijzing van de dagvoorzitter na. Ze heeft hier in Nederland volgens mij nog een andere baan, zegt hij. Volgt de toespraak waarin ze duidelijk maakt wat haar vandaag hier bezighoudt. Dank u wel voor het organiseren in Amsterdam. We na nog twee sprekers en een korte paneldiscussie is het na anderhalf uur voorbij. Eigenlijk zoals het de afgelopen jaren zo vaak ging. Maar dan op de trap van het Hilton blijft ze toch even staan om een reactie te geven. Ik afstand gaat doen van de zaal is enorm hier. Om uh, mijn schoonmoeder echt uh, te kunnen volgen natuurlijk. En, uh, ik wacht ons uh, heel veel, maar hele leuke en voldoende uh, ja, werk. wel. Het is een eer om haar schoonmoeder op te volgen. Hoewel dat eigenlijk natuurlijk niet het geval is, dat doet alleen haar man. Het zal de haast zijn, want na die ene reactie is het de auto in en snel weer verder met wat haar werk is. Bye. Prinses Maxima dus in Amsterdam vandaag vereerd, zei ze dus te zijn om koningin te mogen worden, zei ze tijdens haar eerste openbare optreden deze week. De Nieuwe Wereld heet de film van regisseur Jaap van Heusden, die vanavond in première gaat op het Inter Internationale Filmfestival Rotterdam. Van Heusden maakte twee jaar geleden zijn eerste film, Win-Win, over de financiële wereld op de Amsterdamse Zuidas. Zijn nieuwe film speelt op het asielzoekerscentrum bij Schuppel. Op het aanmeldcentrum voor asielzoekers op Schiphol staat Mirte de ramen te lappen. Dan komt donkere Luc en die beweegt mee met haar labbewegingen, Jaap van Heusden. Ja. Voor het eerst wordt ze vrolijk. Ja, dat is een van de eerste momenten in het verhaal dat je haar uh, überhaupt ziet lachen. Ze was somber, ze zat vast in verdriet. Het vertelt het verhaal van een schoonmaakster die echt uh, behoorlijk uh, gebutst is... En die ontzettend uh, uh, hard uit de hoek komt, eigenlijk naar iedereen uh, om haar heen. Zowel de familie als de IND'ers van de immigratiedienst... als de vluchtelingen om haar heen uh, in dat centrum. Geen vrouw waar je, je direct welkom bij voelt in Nederland? <laughs> nee, beslist niet. Nee. Was nou de inspiratie? De asielzoekersituatie of de liefde die ineens weer bloeit? Um, nou het project komt echt al uit 2006. En eerst was ik denk ik echt wel... Uh, ik woonde zelf een tijd in Burkina Faso. Dus ik, dat kreeg ik niet meer uit mijn systeem. Ik wilde zo'n uh, verhaal uh, vertellen. Dus dat is denk ik wel eerst. Maar uh, de vondst was dat we het toch moesten vertellen vanuit een uh, Nederlander. Iets wat dichtbij genoeg was. En dat was dan Bianca Krijgsman, die, die speelt die uh, Meerte. En uh, met haar komen we uh, die man tegen. En uh, ja, dat wordt een soort love story. Heel klein, maar toch... De asielzoeker is vrolijker dan zij in het begin. Of die vrolijker is, dat weet ik niet. Maar uh, uh, hij uh, heeft een manier kennelijk gevonden... om met al die ellende die hij heeft uh, meegemaakt... en hij heeft een, echt een vreselijke reis achter de rug... om daar iets uh, mee te doen. En dat integreert haar. Dat irriteert haar ook, want ze denkt, die ligt gewoon. Dat kan je helemaal niet hebben meegemaakt, want dan doe je zo niet. Uh, en dan begint ze hem toch steeds weer op te zoeken... om te kijken van, wat, wat heeft die man nou precies? Dat hij zo kan zijn als hij is. Er slaat een vonk over. Ja, ja, maar aanvankelijk is dat puur negatief. Dat ze denkt, het is een leugenaar. Uh, wat is dat voor een irritante vent? Hij loopt, uh, loopt over pas pasgedwelde vloertje. Ze moet niks van hem hebben. En dan gaandeweg uh, kruipen ze toch uh, in elkaars uh, leven. En gaandeweg is het eigenlijk maar acht dagen die, die, die de procedure duurt. <middels> Nou, het is uh, geen politieke film. De film heet uh, De Nieuwe Wereld. En dat, uh, die titel die komt er ook vandaan. Dat, uh, ik vond het opvallend toen ik in West-Afrika woonde... dat laat zeggen, de, de, man, de jonge man die plannen maken om hierheen te komen, naar West-Europa die zien dat echt als een soort continent waar, waar mogelijkheden liggen. Net zoals wij ooit als uh, pioniers zeg maar, uh, vertrokken op onze boten. En dat zijn dus eigenlijk geen zielige mensen per se. Dat, dat zijn eigenlijk uh, mensen die behoorlijk veel durven. Je moet dat geld ook maar bij elkaar zien te krijgen voor zo'n reis. En, uh... Ja, vanuit die benadering wilde ik uh, de film maken en Isaka Salvadogo, die onze Luc speelt, de, toen ik hem uh, castte, zei hij ook van ik doe niet mee aan een film uh, waarin een Afrikaan zielig is. Want dat, uh, daar geloof ik niet in. Hij mag voor mij crimineel zijn, zijn fout als het maar kan, hij mag een heleboel bij elkaar liegen, uh, mensen beledigen, dat vond hij allemaal prima, maar niet, niet een zieligert. Regisseur Jaap van Heusden over de nieuwe wereld vanavond voor het eerst te zien op het internationale filmfestival in Rotterdam. Hij sprak met Jeroen Wielaert. Er is hoogwateropkomst. Rijkswaterstaat heeft een waarschuwing uitgegeven voor hoogwater in de noordelijke provincies. Ja, Volkerts van Rijkswaterstaat, goedemiddag. Goedemiddag. Wat staat er te gebeuren? Nou, wat er aan de hand is, is dat er een combinatie is van hoogwater en straffe westenwind eh, bij de noordelijke kust. Dat betekent inderdaad dat wij een uh, waarschuwing hebben uitgedaan. En dat houdt in dit geval niet meer in dat, dat uh, er verhoogde waakzaamheid is bij mensen die beroepshalve met water bezig zijn. Dus wij hebben waterschappen ingelicht, hulpverleningsdiensten ingelicht en provincies ingelicht. En het is nu aan hen om te kijken of er iets moet gebeuren. Maar voor alle duidelijkheid, er is, er is geen reden om, om, om, om, om helemaal van de weg te raken. Precies. Blijf even hangen meneer Volkers. Ik heb hier natuurlijk Gerrit Hiemstra in de studio, die natuurlijk ook uh, waakzaam is als altijd. En als eerste begon ook over de hoge water. Wat zie je op jouw beelden Gerrit? Nou, de oorzaak is natuurlijk ook een, een depressie die over de Noordzee naar het oosten toe trekt. En dat zorgt er natuurlijk voor dat het water opgestuurd wordt. En dat zorgt voor verhoging in combinatie met uh, ja, uh, hoge waterstanden... doordat het net volle maan is geweest. Natuurlijk springt hij. Ja, net geweest, maar uh, dat, uh, dat speelt zeker mee. En welke kant schuift dat op? Die depressie gaat van uh, oost naar west... En ja, de wind is ook westelijk. Later wordt hij wat noordwestelijk, wat verder op de Noordzee. Goed, dan doen wij twee bronnen die bevestigen dat hoogwater komt, meneer Volkers van Rijkswaterstaat. Wat raadt u nou eigenlijk de mensen aan in die gebieden? Nou, kijk, ik zou willen zeggen, binnen Dijks is er, is er eigenlijk geen enkel, uh, geen enkel probleem. of geen enkele zorgen te maken. Maar wat er wel kan gebeuren uh, bij deze hoogwaterstand, is dat er buiten Dijks wat hoger water komt. Dat wil zeggen dat dat kaders kunnen, kunnen onderlopen in de buurt van havens of, of parkeerplaatsen die daar zijn. En dan is het aan de, uh, aan de plaatselijke autoriteiten om daar eventueel maatregelen uh, te nemen. Maar uh, ja, er is wat geen voor maatregelen reden tot, zijn dat tot dan? grote, grote ongerustheid. Nou, nee. een auto laten weghalen bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dat valt mee. Dat, dat valt mee, inderdaad. Ja. Gerrit Hiemstra zegt ook, knikt ook geruststellend. Goed, om in ieder geval even deze update te krijgen van nu. Ja, Volkers van Rijkswaterstaat. Dank u wel. Dank u wel. Gerrit, gaan we toch even verder met jou natuurlijk? Want het weer van vandaag. Iemand verwoordde het vandaag prachtig. Met die wind, met die regen, van alles vlogen rond. Dit is wat je met recht noemt, zo noemen het zij takkenweer. Ja, zo kun je het ook noemen. Ja, het is inderdaad erg onstuimig. Uh, dat is uh, de afgelopen 24 uur zo geweest. En dat blijft ook nog wel even zo. Uh, want, nou ja, goed, we hebben het er al over gehad. Uh, veel wind uh, vannacht in het noorden van het land. En ook morgen hebben we nog steeds veel wind. Er kunnen er trouwens morgen ook buien voorkomen... waar opnieuw uh, zware windstoten uh, bij mogelijk zijn. Dat geldt dan vooral voor de kustprovincies... maar wel tot van 90 km per uur. Ja, en dat is toch wel stevig, hoor. Ja, want er giert inderdaad die wind om, om je huis, merkte ik ja, ook afgelopen. Ja, absoluut. Dag. En dat, dat is iets wat in ieder geval nog, uh, nog zeker 24 uur aanhoudt. Ja, en dat hoge water waar we het net uitgebreid over hadden... Dat, dat voltrekt zich echt alleen maar in het, in het noorden van het land. Ja, dat heeft vooral mee te maken dat uh, de wind stuwt het water op... en de richting de Duitse bocht. Kan het eigenlijk geen kant op. Ja, tegen de kant gaat het dan omhoog staan, zeg maar. Net als in een badkuip. Uh, want het kan niet weg. En uh, daar, daar komt dat door. Dat ja. gebeurt wel vaker hoor. Dus het is niks, uh, eigenlijk niks bijzonders. Maar toch wel eventjes uh, om uh, in de gaten te houden. Maar kijkend en voelend ook vooral het weer. Het voelt eigenlijk wel alsof je twee soorten weer hebt. We hebben het toch ook over een ja. normale wintermaand in januari. Ja, je, je zou kunnen zeggen januari heeft uh, twee soorten weer. Of heel zacht, of heel koud. Nou, nu zitten we weer in de zachte periode. Uh, het is wel zo dat in februari het weer toch wat uh, richting normale waarden tendeert. Dus uh, zeg maar een graad of vijf overdag. En uh, richting het vriespunt uh, toch wel weer in de nacht. Um, dat, dat kan trouwens in het weekend al uh, gebeuren. Zaterdag is er kans op natte sneeuw. Kijk eens aan. En daarna loopt de temperatuur weer iets op. Maar op lange termijn, en dan praat ik over vanaf halverwege volgende week... dan lijkt het toch wel weer... Uh, ja, wat winters te worden. Die aanwijzingen die beginnen toch wel uh, steeds duidelijker te worden. Vertel Gerrit, want vanmorgen vroeg mijn zoon, terwijl ik hem in de regen naar school bracht... van hè, die winter is alweer voorbij. Uh, ik kon natuurlijk niks beloven. Ik zeg, ik neem het op met Gerrit Hiemstra, maar <laughs> wat komt er komende week daar nou precies aan dan winters weer? Nou kijk, dat moet natuurlijk allemaal nog, want het is een verwachting die voor een week vooruit is... waar ik het nu over heb. Maar de lange termijn prognoses geven toch wel hele sterke aanwijzingen... dat het weer licht gaat vriezen vanaf nou, misschien volgende week dinsdag voor het eerst. Uh, of woensdag, dat is natuurlijk uh, maar net hoe dat uit zal pakken. Het kan natuurlijk ook nog meevallen of tegenvallen, hoe je dat wilt zien. Maar uh, ja, die trend zit er in, in, in ieder geval uh, zit die er wel duidelijk in. Want hoe kun je nu al zo goed aangeven dat die trend eraan zit te komen? Want dat is nog ver weg. Ja, we gebruiken daar de lange termijn verwachtingen voor. Uh, ook wel eens de pluim genoemd. We ja. laten af en toe ook wel eens zien uh, in het uh, tv-journaal. En dat is uh, ja, een bepaalde techniek waarmee je wat verder in de tijd vooruit kunt kijken. Alleen heel specifiek kun je dat niet doen. Je kunt een soort, een soort trend waarnemen, een soort bandbreedte... kun je berekenen waarbinnen het weer zich waarschijnlijk gaat bewegen. En die trend is nu zodanig dat het toch weer wat de koude kant op gaat. Kijkers, ik heb iets te vertellen aan mijn zoon. En volgens mij zijn uh, mensen die dachten die winter is veel te kort geweest... ook wel blij met deze... altijd dat soort behoedzaam, voorzichtige <laughs> weersverwachting van Gert Hiemstra. Ik dank je hartelijk. Na vijf uur gaan we praten met uh, Den Haag om te horen wat minister van Buitenlandse Zaken Timmermans heeft gezegd over Syrië. Daar is ook onze correspondent uh, Lex Runnekamp, onze verslaggever voor het Arabisch gebied, die uh, zal zijn uh, bevindingen uh, gaan vertellen. Want er gebeurt het nodige, al die feiten. Na vijf uur, tot zo.